Tennisser Talon Griekspoor heeft voor het eerst een ATP-titel gewonnen in het enkelspel. In het Indiase Poenen was hij in drie sets te sterk voor de Fransman Benjamin Bonzi... die ook zijn allereerste finale speelde. De 26-jarige Griekspoor is de twaalfde Nederlandse man met een ATP-titel in het enkelspel. De nummer 95 van de wereld treedt in de voetsporen van Tim van Rijthoven... die vorig jaar verrassend het ATP-toernooi van Rosmalen won. Schaatser Marijn Scheperkamp is in het Noorse Hamar voor het eerst Europees kampioensprint sprint geworden bij de mannen. Op de beslissende kilometer eindigde hij als tweede achter Hein Otterspeer, die ook tweede werd in het algemeen klassement. Bij de vrouwen werd Jutta Leerdam eerder vandaag al Europees kampioen op de sprint. Ze prolongeerde haar titel en won drie van de vier afstanden. Femke Kok pakte het zilver. En een automobilist is vanochtend tegen een woning in het Drentse Tienaarlo aangereden. De auto brandde daarna uit, maar de man kon op tijd wegkomen. De bewoners raakten niet gewond. Ze kunnen vanwege de schade voorlopig niet terug naar hun huis. En volgens de politie zat de bestuurder uit Haren met drank op achter het stuur. RTV Noord meldt dat zijn rijbewijs om die reden eerder die nacht al was ingenomen. Het weer nog op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is een graad of 11. Later vanmiddag meer bewolking en regen. En ook morgen een combinatie van bewolking en zon. In de avond dan weer langdurig regen. Blijft zacht met ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB.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 speciaal heeft gedraaid voor uh, alle disco-freaks. En die zijn vast en zeker blij met het horen van deze plaat van de BB&Q-band. hoort de dreamer, zoals uh, aan het begin van het uh, derde uur alweer, uh, Benno. Ja, het gaat hard, he? Het begint alweer een beetje schemerig te worden, ja, en, he? buiten. En dus, het is gaan dus, regenen. Het uh, en, en ik ben op de fiets. Eh, nee. Nou, dat, uh, dat is lekker. Maar goed, er Je hebt ook al... gaten in je helm, trouwens. He? Ja, ja, ook nog gaten. ja, ik heb een uh, dichte helm, <laughs> dus uh, <laughs> ik zit droog. Nou, ik word ook uh, in de zomer gekoeld door die helm. Dat is, dat is echt waar. Je, ja, dat is geweldig. Maar goed, ik had beter die auto van, uh, van Randall Lawson van 30.000 euro kunnen kopen. Dan de, oh, dat is een Formule-auto. Zit je over weer, word je ook nat van. <laughs> ja. Moet je horen wat... Uh, dit is het leuk zeggen. Het is vandaag uh, 7 januari 2023. En vandaag, precies vandaag... bestaat de Dik voor elkaar show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 Daar heb je toch ook wel naar geluisterd, De, de voor elkaar Ja, Natuurlijk, ja, ja. Het was he, zo leuk. Ik vond die oom oh en joop altijd zo leuk. Hè. schelden en vroeken. Ja, maar uh, tegenwoordig mag dat. Uh, al, dat soort dingen allemaal niet meer op de radio, hoor. Nee, Nee, nee. Dus uh, ja, André van Duin heeft ook gezegd van... Ja, zo'n show als we het toemaakten, dat, dat kan gewoon. Dat nee. kan absoluut niet meer. Moetje, ja. Joop. Dus <laughs> <laughs> nou ja, je had hem zo kunnen doen. Ja. Ja. Helemaal geweldig.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 Ja, dat is juist over de Dick voor mekaar show, Benno. En jij ja. uh, hebt daar nog een aanvulling op. Ja, ik heb een aanvulling. De Dick voor mekaar show komt nooit meer terug. Dat valt op te maken aan een gesprek... dat Felix Murders vanochtend... echt vanochtend... had in zijn programma FM op 5... op uh, NPO Radio 5... met de makers van de Dick voor mekaar show... André van Duin, inmiddels 75 jaar... en Freddy de Groot, 72 jaar...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 En de radio's zijn veranderd en daarmee valt feitelijk het doeken voor een nieuwe reeks uitzendingen van Dik voor Mekaar Show. Dus het is voorbij, we moeten het doen met een stukje verleden. Ja, dat nou, is best wel sneu eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. en dat komt weer door dat uh, wokgedoe allemaal. Uh, ja. ja, dan zijn we weer de pineut en dan uh, kan het allemaal niet meer. Nee. Maar goed, 50 jaar dus, de Dik voor Mekaar Show. Ja. Zodraag gaan we weer naar uh, Beverwijk toe, naar uh, Renner Lawson. Die heeft een autootje voor ons te komen. Benno dus ja. daar willen we alles over weten natuurlijk. Pardon, ik ben benieuwd of Grimpas. Ja, ik ook. Wat is dan meteen maar eerst Thank gaan you. we Lou Ross voor je draaien. Oh, Echt klassieker. No ik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 Zo so, uh, rond uh, kwart over vier moet ik altijd even uitkijken met uh, de muziek uh, die ik draai, uh, Benno. Ja, zeker, ja. Dat het niet te nieuw is en dergelijke. Nee, uh, nee, dus nee. Uh, vandaar ook een lekkere klassieker van uh, Lou Ross en ICU en there. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, want dan kunnen we tenminste veilig uh, richting uh, Beverwijk. Uh, ja, ja, ja. ja. ja, ja ik ben echt aan het opvoeden, hè. Ja, zeker. Ja, en dat in het nieuwe jaar begint meteen goed, uh, ja. toch? Ja, of niet? Ja, je hebt, je hebt die eerste pluspuntjes heb je te pakken. Oh, nou. dankjewel, dankjewel. Gelukkig uh, 2023 uh, als eerste. Het dat het een mooie jaar mag worden weer. Zeker. We gaan zeker. een jaartje knallen. Ja, ja, ja,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 ja, ja, ja, ja. Dus ja. Die, die Martini Formule 3 auto in 1973 die is al verkocht... Ja, de auto van, uh, van Jacques de Vit is inderdaad. Uh, ik heb een uh, Fransman die uh, belde gelijk op. Ik kom kijken en denk ik wel zeker dat hij mee gaat nemen. Dus, Jeetje, uh, wat gaaf zeg! Ja, oké, ja, oké. Okay, ja, okay. ja, en ja. Wat, wat is die andere auto? Ik heb nog een Melkus MT77. Oh. Uh, uh, uh, dat is een auto vanuit uh, voormalig van van, ja, van Oost-Duitsland. Ja. En uh, die auto die, uh, uh, die gaat ook te verkoop in. Want oh. uh, ja, daar kan ik eigenlijk alleen maar een beetje op uh, recycleren. Zoals Sachsenring en Lausitzring en dat soort uh, banen ja. mee rijden. En ik heb daar gewoon.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 ja, de ja, ja, ja de Lammers achter het stuur. Ja. ja, ja, precies. Dus Dan Lammers heeft er nog in gereden. Ja, ja Lammers heeft er nog in gereden. Ja, drie meter geloof ik. Oké, oké. Dat is uh, helemaal geweldig, maar die heeft er wel in gezeten. Ja. En die heeft naar de hoofdrol gespeeld. En uh, daar hebben ze, uh, wat ik weet, drie dagen in een heel erg koud, Daar op de boulevard. Zacht, oh ja? voor jullie de filmopname gemaakt. En okay. dat was echt uh, tot s'avonds laat geloof ik. Want ze moesten ook donker hebben. En... Ja, ja. Maar, het was ook... en, en, en, en, en, de cameramensen zijn daar met de bevroren handjes teruggekomen. Ja,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 Met Tom. ja die, die zijn dat vreselijk gaat afgegaan hoor. ja ja dat voorwiel zat bij het achterwiel hè dat is, nou dat nou, uh... nou, was de reservewiel dat daar stond oh. <laughs> nee maar nee, het voorwiel lag achter op de motor oh. um, nee die zijn, ik heb met de de, de zitten kijken dit is wel een heel zwaar jongens want het is eigenlijk gewoon ze rijden 160 170 op een, het lijkt een vlak terreintje ja. En er zit een heel klein zandbeeldje. Uh, beeldje, en die pakt hij net met zijn rechterwiel wiel zo te zien. Oké. Okay. Ja, toen zijn ze gelanceerd. En ja, uh, dit is wel een serieuze harde hoor. Maar de tweeling is er wel goed afgekomen, toch? Ja, altijd niks. twee ze hebben twee niks gelukkig. Uh, de, ja, gewoon uh, geschrokken denk ik. Ik zag, ik zie Tim en Tom echt kijken op een manier dat ik denk van nou, dit was een hele zware. Ja. Uh, echt een hele harde. Ja, nu maar kijken of ze, Het is natuurlijk heel jammer. Ze lagen 15e in het klassement, hè. Dus, ja, ja, ja, het ging uh, heel ja, goed. Ja, dus, dat ging gewoon heel erg goed. En ja. uh, de, de topjongens.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 Nou, uh, ik denk dat die monteurs... Uh, die, die uh, dat moet er wel hele kanjes zijn. Als ik een zie, die zijn nog wel even bezig hoor. Ja, want uh, ook op, op Facebook uh, las ik dat uh, de monteurs van Coronel... Uh, het Fireman Dakar team, dat is een, een vrachtwagenteam ja. uit uh, Hillegom. Dan laten we dat even nog uh, duidelijk neerzetten. Dat is gewoon uit onze eigen regio. Uh, die hebben de... dus van de week s nachts de, uh, dus de monteurs van Coronel... ...hebben dus straks de monteurs van het Fireman Dakar team geholpen. Want die waren ja, ook ja, gekrest. Ja, die waren ook op een zijkant gegaan. Ja, dat is wel wat schade. hele vrachtwagen hey, op de zijkant. ik moet zeggen, het leek al weinig. Als je de auto zag, denk je, nou is dat het dan. Maar ja. er was onderhuis toch wel meer kapot als uh, gepland voor.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 helemaal nieuw, maar ik weet niet of jij gez gezien hebt hoe de neus eruit zag na de crash. Ja, die lag eraf. Uh, de volgende dag, daar zat gewoon een nieuwe neus op. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, dat, ja, ja. Was, dat was niet met matjes aan elkaar geplakt, hoor. Nee. ze was <laughs> heel zinvol. Wel, oh, ja. Dus, dus uh, uiteindelijk hebben ze waarschijnlijk zo'n hele neus toch wel bij zich, zo gaat die kapot, kunnen we er een nieuwe erop zetten. Ja, ja, ja, ja. En zo is het natuurlijk voornamelijk, uh, kijk, uh, je moet het zo zien van buiten, dat maakt ook niet uit als er een scheurtje in het bodywork zit, uh, dan gaat de auto niet minder hard doorrijden. rijden. Nee. Maar technisch hebben ze natuurlijk best wel alles bij zich. Ja. En uh, wat ik wel alleen heel, om te zeggen, een beetje vreemd vind, gewoon als een auto dan toch uitvalt, uiteindelijk dat hij dan toch weer opnieuw mag starten in het klassement, mag mee. Of tenminste, ze rijden dan buiten het klassement mee. Oh. En uh, dat ze dan zich toch mengen tussen de gewone trucks die nog wel voor een klassement rijden. Dat vind ik niet helemaal oké. Okay. Ja. Uh, ik heb precies, Ja, ben je uitgevallen, ben je uitgevallen, klaar. Nou, ja, dus, ja, maar waarom is dat, denk je? Ja, ik, ik, ik heb geen idee. Ik denk ook een beetje omdat het toch wel, kijk, je, uh, het maakt de organisatie natuurlijk niet uit of je nou 30 vrachtwagens rijden of 40 vrachtwagens rijden. Nee, nee. En, uh, die jongens zijn er toch. En ik zou dan in feite, als ik mag rijden, toch doen. Want je kan toch verder testen. Ja. En je hoeft niet een keer apart naar Marokko. of naar de Duinen. ergens anders in Afrika. om te gaan testen. Dat scheelt je natuurlijk heel veel geld. Ja, ja. En uh, daardoor kan je nog meer kinderziektes uithalen. Alleen wat ik zelf. Uh, ik weet eigenlijk niet eens wat er gebeurt. maar volgens mij wel. Uh, dat dat soort teams. eigenlijk eindelijk een beetje assistentie worden. voor hun teamgenootjes. Dus gaan die stukken. kunnen ze toch de onderdeel leveren. Dat kan ja, je ja, ja, ja, niet ja. horen. Want ja. je hoort er natuurlijk helemaal niet meer bij te zijn. Nee, ik nee, nee. kan gewoon ja, s'avonds om zes uur gaan nemen.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 Ja, dus! Dus, ja, dus! Die wil gewoon racen <laughs> daar! <laughs> ja! Ja, ik moet wel zeggen dat ik het aantal camperies dit jaar wel belachelijk veel vind hoor, Moe, uh, Hoeveel uh, zijn uh, er nu? Ja, nu 25? Is, uh, 23, ja, we gaan 23 volgens mij dan met China erbij. Oké. Okay. Dat zijn er natuurlijk, uh, of nee, nee, meer nog, Nee, we gaan er meer doen natuurlijk. Ja, ik om, dacht 25, maar. Ja, we zitten uh, 23, 24 stuks. Zo, ongelooflijk. Ja, wanneer ben je thuis dan? Ja, nooit. Nee, nooit. Maar vergeet niet, is het natuurlijk ook voor de monteurs... en alle andere mensen ja. rondom rondomheen, hè? Ja, die zijn ook zo... gewoon nooit thuis. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, ik zit even nu net even te kijken, trouwens, voor die officiële kalender. Ja, kijken we mee, maar China staat er nog niet op. Ja, ja. We, nee, maar ik zie wel op een site, daar kan je al uh, tickets... voorzien. Uh, <laughs> ja, dus, ja, ja, ja, tickets voor China. Tic tic tickets voor China. Sambal bij. 14 weken, 1 dag en 1 uur uh, nog te gaan tot... Uh,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 Nou, ik, uh, ik zit in Amsterdam, dus het schiet niet op. Oh, je zit, nee, nee, nee. Nou, je, <laughs> <All> online, <laughs> hoor, online. <gibberish> right. right. Zeg Rindel, hartelijk dank voor vandaag ja. en um, heel fijn volgende weekend week, ja. en uh, tot volgende week. Hé. Hey, oké. Okay. Ga je goed. Ja. Oké. Okay, hoi. hoi. so In deze uitzending van Zandvoort op zaterdag zijn we al begonnen met Duran Duran. Toen hebben we de Wild Boys gedraaid, Benno. Geweldig op ja, plaats. En dit was een iets minder bekend nummer, wel ook heel lekker van Duran Duran. de Union of, of the Snake.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 Uh, gedrag aan de lijn is goed. Beheerste basiscommando's is zindelijk. Uh, uh, het is een uh, behoorlijke hond natuurlijk. Groter dan 50 centimeter. Oké. Okay. En uh, heeft weinig uh, vachtverzorging nodig. Kan loslopen. En uh, ja, je kan hem dus uh, morgen bij... Nee, morgen niet, maar maandag in ieder geval ophalen bij... Uh,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 Nou, we zitten net in het uh, nieuwe jaar 2023. En uh, dat betekent dat Guus Meewes en Diggy Dex... weer even het afgelopen jaar doorgaan nemen met de oh, plaats. Ja. Oké. Okay. Is altijd leuk. Tabee 2022. Dit lied is ooit bedoeld als een ode aan een jaar. We zingen een paar dieptes. En alle hoogtes zijn elkaar voor het archief. Op melodie.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 met God save the queen, werd God save the king. Verstappen onverstoorbaar, die deed gewoon zijn ding weer een Twee op een rij. Ik heb nog geen actieve herinneringen aan de regering Rutte 4. Wonen, landbouw, stikstof, de problemen zijn nog hier, we groeien hard Ondertussen, na 8 miljard Het was het jaar waarin werd gecanceld, één vinger naar een ander, en drie naar jezelf Je komt nergens als je niet probeert, niet tot elkaar als je alleen protesteert Het leven is verrukkelijk, heeft kan ons geleerd, je naar een ieder die ons heeft verlaten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 Ik wil een record, met jij, juichen voor het gat Net als in Tokio, deze is voor jou Bel je zegeningen, zorg voor elkaar, want dat miste ik, ja Maar voor nu, voor nu Het 20, 2022, je komt zeker in de boeken Maar voor blijdschap en geluk dit jaar Moest je verdomd goed zoeken Ik heb er één Ze zei ja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 Lekker, hè? De muziek van uh, Aha en uh, Take On Me uit uh, de Ethics, uiteraard, hè? Aha. Uh, ja, aha. aha. Het is zo. Uh, nou, uh, frits uh, hij is er weer, gelukkig. Hij, hey, hij. Hey. De beste wezen. Ja, de beste wens. De beste ja. wens, meneer ja. frits Ja, ja hè. Zo, alles overleefd. We hebben alles weer overleefd. Ja? De oliebollen, de, de, de appelplap en... Uh, of tenminste de appelbier zijn. Ja, ja, precies. Zo, zo, zo moeten we het zeggen. Weer een paar kilo erbij. Hè, eh, ja, ja. Oh. <laughs> eh, al die dagen inderdaad met kerst en alles ermee. Ja, dan zijn er wel een paar kilo bijgekomen. Maar goed, dat is er ook zo weer af. Nou, jij had uh, wel trouwens mooi uh, mooie nieuws op uh, Facebook. Ja. Over een uh, nieuw programma uh, van ons. Ja, ja we, we gaan de handen eventjes ineens slaan. Uh. Ja, leuk hè? Ja, ik leuk. heb er zin in. Ik heb er ook zin in, inderdaad. In de en ik ook. Ja. Ja. Maar, nou, moeten we wel even vertellen wat het <laughs> wordt. Hè? Zandvoort voor jou. Zandvoort, Zandvoort voor, voor jou, ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja. En wat gaan we doen hier? Wat? Vijf uur lang radio maken. Ja. Met Nederlandse artiesten.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 En ja, die is hier toen geweest met haar nieuwe single, die enorme hit was eigenlijk van hier tot Mexico. Ja, heet die plaats zo? misschien een nieuwe titel. Nou, Mexico FM hoorden we net ook uit Den Bosch. Nee, maar daar komt ze dus eventjes, ze hebben weer een nieuwe album. Hartstikke Oké, dus we hebben in ieder geval wat over te praten, dat is wel heel gezellig. En vanmiddag, vanavond, heb je ook weer die gasten. Ze ja, zijn al in de dus studio. Ze zijn al in de studio. Ja, ja ze waren nog eerder dan ik. Ja, hoe is het mogelijk. Hoe is het mogelijk. Dat ja. hebben we trouwens wel vaker met jouw gasten. Maakt niet uit. Maar Saltport, voor jou gaan we dus doen elke maand. Ja, ja. dus er zal meteen niet. Nee nee nee, nee. nee, nee, nee. Eén keer in de maand. Dus Eén keer in de de, de maand. laatste zaterdag van de maand. Dus. Ja, en dan, dan, dan gaan we dan. vijf uur achter elkaar. Ja, met door. twee tot zeven. En uh, wie verzorgt het uh, eten? <laughs> wie kookt ja, het? We ja. hebben een magnetron staan in de keuken, oh, dus dat, dat, dat, dat komt wel goed. Ja, we, ja. we krijgen ook assistentie. En, um, en dat gaan we gezellig vullen met Nederlandse artiesten. En natuurlijk het, uh, het nieuws en de items die je geband bent tussen drie en vijf, dat, die gaan we ook handhaven. Ja. Dus het is voor alles een beetje. En ja. dat uh, vijf uur lang, ik, uh, nou, dat, uh, helemaal top. Uh, we beetje, gaan hem eerst pro proberen. Hè? Ja, het is een uh, try-out. Uh, we je, so try je weet, de eerste uitzending is altijd een rommeltje. Ja. <laughs> <laughs> Wat ga je zo meteen doen, uh, Fres? Ja, Zometeen, uh, ja, de gasten zijn hier aanwezig: Dennis, en, uh, Serena en uh, Teun natuurlijk. Moet ik uh, erbij vertellen. Teun hoort er ook bij natuurlijk.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 Zo heet hij, Steef? Steef, ja. Geen achternaam. Uh, nee, nee, nee. nee Steef Op. Oh, Steef Op. Steef Op. Dus, ja, nee. <laughs> Steef Op. Steef Op. Hey, um, de nieuwe single heet Dicht tegen mij. Oh, jee. En Michael Schouten gaan we ook oh. nog eventjes bellen.